10 uur het NOS-journaal. Jan van der Putten. De inflatie is gestegen naar het hoogste niveau in ruim anderhalf jaar. In december namen de prijzen met gemiddeld 1,9% toe. En dat betekent niet veel goeds voor onze koopkracht, legt Michiel Vergeer van het CBS uit. Dat betekent dat als dit aanhoudt, dat de koopkracht wel degelijk onder druk komt te staan. Want de cao-lonen stijgen tot nu toe zo rond de 1 Nou, Bij een inflatie die tegen de 2 procent aanloopt, ja, dan gaat onze koopkracht erop achteruit. Een maand eerder was de inflatie nog 1,6 Vooral autobrandstoffen werden duurder. Maar ook voor telefoneren en kleding moest fors meer worden betaald. Over heel 2010 was de inflatie 1,3 Dat is een tiende procent hoger dan in 2000.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 In Iran is een Amerikaanse vrouw opgepakt op verdenking van spionage. Volgens een staatskrant had de vrouw van 55 in een van haar tanden een microfoontje. Ze werd opgepakt in het noordwesten van Iran en zou vanuit Armenië illegaal het land zijn binnengekomen. Het is onduidelijk wanneer de Amerikaanse is aangehouden. In Iran zitten in totaal vier Amerikanen vast die van spionage worden beschuldigd. In België is gisteravond de deadline gepasseerd voor het begin van nieuwe onderhandelingen over de vorming van een regering, zonder dat er overeenstemming is tussen de belangrijkste partijen. De bemiddelaar van de Lanotte presenteerde begin deze week een nota met voorstellen, maar voor de Vlaams Nationalistische N-VA en de Vlaamse Christen Democraten is dat geen basis voor nieuw overleg. Vijf andere partijen gingen wel in hoofdlijnen akkoord met het stuk van van de Lanotte. De bemiddelaar gaat vandaag naar koning Albert, zegt correspondent Joris van Poppel. Mensen rond hem die denken dat hij zijn ontslag gaat aanbieden aan de koning als bemiddelaar. En ja, dan is de vraag: uh, nou, ik gooi nu mijn handen in de lucht. Ik weet het ook niet. Uh, een noodregering wordt hiervan gesproken. Uh, dat, zodat er in ieder geval nog sociaal-economisch beleid uitgezet kan worden. Uh, een andere optie is nieuwe verkiezingen. Uh, maar het probleem daarvan is, daarvoor moet het parlement ontbonden worden. En om het parlement te ontbinden heb je een meerderheid nodig in dat parlement. En er is ook geen meerderheid voor nieuwe verkiezingen. De Belgische kranten schrijven vanochtend dat de formatie na 207 dagen als mislukt moet worden beschouwd. En dat nieuwe verkiezingen onvermijdelijk zijn. Dan het weer nog veel bewolking. En vanuit het zuiden, periode met regen. Het wordt 3 graden in het noordoosten. En 6 in Zeeland en Limburg. Ook morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt dan 4 tot 8 graden. ANBD verkeersinformatie. Er staat bij elkaar nog 20 kilometer file. Daarvan vallen op de files op de A2 van Den Bos naar Amsterdam. Langzaam rijden tussen Nieuwegein en Maarse 6 kilometer. A28 Zwolle richting Amersfoort, voor Amersfoort 3. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Weet te maken met een gat in het weg op de Rijnbrug. Daar is maar één rijstrook open. Tussen knopen Dressen en Gelredoom 5 kilometer. Het vermogen van stichtingen en verenigingen professioneel beheren... of families adviseren over hun filantropisch beleid. Een bijzondere private bank doet beide. Insinger de Beaufort...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 Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Brand in Moerdijk is onder controle, maar hoe gevaarlijk is de chemische industrie in Nederland eigenlijk? Reinoud Oerlemans gaat een film maken over het spannendste verhaal uit de vaderlandse geschiedenis. Investeren in Gaza is het beste middel tegen de Hamas. In International community need to understand the prosperity lead to stability. Poverty lead to frustration lead en de ochtendumeur van Henk Spaan. Het is bijna zes minuten over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De vernietigende chemiebrand in Moerdijk is onder controle... zeg ik 25 minuten voordat er straks een grote persconferentie uh, zal worden gegeven. En die is live te volgen hier op uh, Radio 1. Het gebied in een straal van tientallen kilometers rond Moerdijk... is intussen uh, uh, met het oog uh, uh, wordt intussen, uh, uh, onder de loep genomen... om te kijken wat er uh, aan uitstoot is. En dat moet vandaag meteen heel grondig worden onderzocht... op dioxine en roetdeeltjes, zegt Lucas Reinders. Die is hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit... Van Amsterdam, meneer Reinders, goedemorgen. Goedemorgen. De autoriteiten zeggen het lijkt op het eerste gezicht allemaal wel mee te vallen. Is dat ook uw indruk? Nee, nou ja, er zijn geen doden gevallen bij het uh, branden in de uh, opslag. Dat is natuurlijk een grote winst. En uh, ik denk ook dat uh, de schade door inademing uh, erg is meegevallen tot nu toe. Maar wat natuurlijk gebeurd is, is dat uh, door de regen uh, de zwarte rook is uh, uitgewassen. Ja. En uh, ja, een zwart rook, die is zwart vanwege de roetdeeltjes die erin zitten. Ja. En die roetdeeltjes zijn natuurlijk gevaarlijk. Roet is een belangrijke oorzaak van longkanker in Nederland. Ja. En uh, het kan ook zijn dat de, bij deze brand dioxine uh, zijn ontstaan. Het meten daarvan duurt vrij lang, dus dat weten we nog eigenlijk niet. Dus en u zegt eigenlijk, als je, nu meteen, als je nu meteen roept, het valt allemaal mee, is dat wellicht te voorbarig? Je moet het meteen vandaag aan een grootschalig onderzoek onderwerpen? Ja, dus waar dat is neergekomen, waar het is uitgewassen, en dat is dus, laten we zeggen, uh, ja, uh, voor de wind uh, vanaf Moerdijk, dus uh, in de richting van Hoekse Waard enzovoort, moet je gaan meten naar die uh, route deeltjes. Uh, hoeveel politieke aromaten zit erin. Dat zijn de stoffen die uh, verantwoordelijk zijn voor de schade daardoor. En je moet ook meten of er dioxine aanwezig zijn. Dat is met name van belang, denk ik, op het ogenblik... Uh, voor, uh, laten we zeggen, wat er nog op het veld staat. Dat is niet zoveel, Gelukkig. Maar spruiten of, of broedenkool uh, kan er nog staan. En uh, voor weiden, waar schapen op zijn op het ogenblik. En dan is het in beide gevallen verstandig... om even te wachten tot het onderzoek uh, beschikbaar is... om te kijken of het veilig gegeten kan worden... of veilig gewijd kan worden. Want tot het moment dat je dat zegt weet, kun je niet zeggen dat het meevalt. Ja, dat blijkt eigenlijk steeds weer uh, na branden dat het toch uh, het nodige kan, kan neerslaan en schade kan veroorzaken. En ik denk ook, dit is natuurlijk een hele grote brand met heel veel uh, zwarte uh, rommel in de lucht. Ja. Uh, dat je in dit geval dat zeker moet doen. Goed, het was een brand bij een chemiebedrijf daar in Moerdijk. Uh, meteen gingen alle alarmbellen af op het hoogste niveau en het meest alarmerende niveau. Hoe gevaarlijk is eigenlijk zo'n brand bij zo'n soort bedrijf? Ja, het hangt er ontzettend vanaf wat er precies brandt en, en hoe het brandt. In dit geval branden het met grote vlammen. En dat betekent dat het eigenlijk zo is dat relatief veel wordt omgezet in ongevaarlijk spul. Niet alles, hè, want roet ontstaat ook en dat is natuurlijk wel weer gevaarlijk. Maar het kan ook zijn dat je heel smeulende branden hebt. En in zo'n geval kan er naar verhouding meer rommel zijn. En het kan ook natuurlijk zijn dat je nog gevaarlijke spullen hebt dan daar uh, waren opgeslagen, bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. Mm -hmm. Dat zijn intensiek gevaarlijke stoffen. En als daar brand is, dan is dat veel gevaarlijker... dan bij zo'n opslag als in dit geval. Juist. Hoeveel van dit soort bedrijven hebben we eigenlijk in Nederland? Um, ja, ik, ik denk dat je moet zeggen dat er ongeveer... Ja, In de orde van tientallen zullen zijn. die, laten we zeggen, naar verhouding. Uh, zulke consequenties kunnen geven. Uh, als dit bedrijf. Met, met, met, met, laten we zeggen, toch een grote brand. en ook aanzienlijke uitstoot van gevaarlijke stoffen. En zijn al die bedrijven veilig? Nou ja, dat zien we. natuurlijk toch. er wordt natuurlijk wel door wettelijke eisen het uh, nodige. Uh, Gevraagd van die bedrijven. Maar er kan altijd iets misgaan. En één keer in de paar jaar zie je toch in Nederland dat het misgaat. Ja. En soms gaat dat heel grondig mis. Zoals bijvoorbeeld ruim tien jaar geleden bij ATF. Dat was een bedrijf wat chemisch afval opsloeg. Ja. En waar een brand in kwam die ook helemaal verkeerd werd geblust. Ja. En dat gaf dus heel erg. En grote consequenties en in een aantal gevallen loopt het ook wel uh, goed af. Ja, het is nog te vroeg nu ook met het oog op het onderzoek van uh, professor meester Pieter van Vollenhoven... die op dit moment de brand onderzoekt, uh, onderzoekt uh, of dit uh, uh, allemaal goed is gegaan, hè? Ja, het is wel zo dat dit bedrijf wel heeft tegengestribbeld tegen voldoen aan de wettelijke eisen. Dat is natuurlijk niet zo'n erg goed uh, teken. Maar uh, nogmaals, ook al heb je wel voldaan aan de wettelijke eisen dat of over thuis gedaan... Uh, dan is het nog mogelijk dat er iets misgaat. Er is nog iets wat opvallend was gisteren. Nou, kunt, uh, bedrijf bij dit uh, bedrijf, Chemiepak. Uh, daarnaast uh, lag het bedrijf Wetsiele, daar is de brand naartoe overgeslagen. En weer daarnaast lag een bedrijf waar chemische stof en ook olie lagen opgeslagen. Ja. Als de brand daar naartoe was overgeslagen, zou de rand totaal compleet zijn geweest, heb ik begrepen. Hoe kan dat? Nou ja, het, het is natuurlijk toch een gebied waar uh, chemische industrie en, en opslagen zijn geconcentreerd uh, daar. Het ligt gelukkig wel vrij ver af uh, van de uh, directe bebouwing. Dat is wel eens anders. Hè. Sommige fabrieken of opslagen staan pal uh, op de bebouwing. Ja. En, uh, maar misschien ja, moet je is een chemisch Het verhoudingkunde gedaan in dit geval het, het blussen. Dat is denk ik niet over te klagen. Men heeft dat uh, goed aangepakt ja. en zijn best gedaan. Maar het is niet altijd mogelijk om uh, de omgeving uh, vrij te houden, ook al moet het natuurlijk in een heel vol land zitten en toch een beetje... Ja, uh, op elkaar gepakt zitten. En dan ja. was er nog wat. Maar goed, de vraag is natuurlijk wel of je een uh, olieopslagbedrijf, uh, Paul, naast een chemische verpakkingsbedrijf moet gaan plaatsen. Ja, er zijn wel uh, veilige afstanden, zoals het heet dus aanhalingstekens. Dat wil zeggen, er worden wel afstanden aangehouden uh, waarbij men zegt, van, nou, het moet niet dichterbij uh, uh, staan. Ja. Maar ook in dat geval kan het natuurlijk altijd toch zo zijn dat de boel overslaat. Dat is uh, niet helemaal uh, te vermijden. En de brandweer dient uh, dat uh, zoveel mogelijk te beperken, De kans erop, maar dat lukt niet altijd. Uw boodschap voor vandaag. Kijk heel nauwkeurig. Doe echt grondig onderzoek naar de uitstoot die is vrijgekomen bij deze brand... voordat je zegt dat het allemaal wel meevalt. Lucas Reinders, hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ik dank u wel. En over uh, 20 minuten als gezegd die persconferentie. Dank u wel. Muren, checkpoints. He shot them right away. En Samuel Sarhan was marteld. En altijd die angst om kwijt te raken wat beloofd is. Dat is Israël. Voorpost van de Westerse beschaving. De grootste openluchtgevangenis voor wie dat anders ziet. Doing this, it's going to be a disaster for us. Dit is niemands land. Volgens een Wikileaks-rapport houdt Israël de Gaza-strook bewust... op het randje van de instorting. Het wapen tegen de terreurbeweging Hamas, vinden de Israëli's. Maar is dat wel de slimste strategie? De reportage is van Marcel Dekker. Toen Hamas door verkiezingen in 2006 aan de macht kwam... begon in Gaza het jaar nul. Politieke tegenstanders zoals die van Fatah... werden systematisch uit de weg geruimd... Van binnenuit werden vrijheden beperkt, van buitenaf de weg afgesneden om daaraan te kunnen ontsnappen. Gaza is oprecht een gevangenis waarin jongeren vroeg leren wat haat is. En een enkeling, al is het in een lied, nog durft te hopen op betere tijd. Toch behoort Mottavar Assad niet meer tot de enige die iets wilde veranderen in Gaza. De steun voor Hamas neemt af. Maar met toenemende armoede en het gebrek aan uitzicht op betere tijden blijft de voedingsbodem voor radicalisme groot. De internationale moet begrijpen dat leidt tot Poverty leidt tot frustratie, leidt tot radicalisatie. Dit is Omar Shaban, een vooraanstaand econoom hier in Gaza. En een graag geziene gast bij ondernemers en politici in het Westen. Zijn oplossing voor Gaza is eenvoudig: staak de embargo's. De economie in Gaza has lost. Er zijn zoveel factoren die het als economie maken. We zijn in siege we hebben geen valuta. Ons formele banking systeem is op het punt om te verbranden, omdat er niet genoeg valuta is uit Israël. Je kunt in Gaza niet van een economie spreken. Dit is een belegerd land, zonder eigen munteenheid, zonder een deugdelijk bankensysteem. Een land met bijna geen import- en export. Een land van anderhalf miljoen dat alleen nog drijft op de financiële welwillendheid van het buitenland. En juist die gratis steun ontneemt dit land de wil om aan vrede te werken. Waarom zou je? De exportstop en de importbeperkingen zijn voor Israël bepalend in hun strategie voor Gaza. Zoals deze week uit een WikiLeaks rapport blijkt, is het de bedoeling van Israël Gaza op het randje van de instorting te houden, zonder een humanitaire crisis te veroorzaken. Zolang in ieder geval Hamas aan de macht blijft en zij hun zakken vullen met geld dat maar één doel dient: de vernietiging van Israël. And some of the money who comes to Gaza, some assistance that comes to Gaza comes from areas or people or government who are not interested in stability in the Middle East. Iedereen we about Iran and somebody talk about Hezbollah somebody talk about other hier radical daar. here and there Gaza community become fragile so they cannot depend on themselves Die strategie van Israël is volgens Omar Shaban maar ook internationale verdragen illegaal siege Het is niet toegestaan om de acties van enkele af te schuiven op een hele bevolking. And this would be a, a, a crime that should go to the, to, to the Hague to the criminal to the international criminal court because siege is, is causing death for many children, innocent children and many many people in Gaza have lost their verloren life for the lack of medicine, lack of food, lack of uh, access to medical uh, advanced medical uh, health uh, medical treatment in the West Bank or in, or in Egypt. So the, the be any Ondanks de moeilijke en onzekere omstandigheden durfde de Nederlandse overheid het in 2006 wel aan een paar miljoen dollar te investeren in de landbouw van Gaza. Producten als bloemen en aardbeien mogen sinds kort zelfs na overleg met Israël en de Palestijnse autoriteiten geëxporteerd worden. Aardbeienvelden met uitzicht op grauwe grensmuren en automatische puntvijftigs. No, the soldier is there, uh, but he is uh, shooting to to uh, to the people. Yes, Yusuf Shahat. I am the Cash Crops Project Manager at BARC. BARK is the Palestinian uh, Agriculture Development Association. It's the implementing agency of this project. It's funded by the Netherlands government by 2.6 million USD. Without the Dutch government, the cash crops project of the cash crops industry in general. Dankzij de versoepeling van die exportmogelijkheden kunnen de aardbeiboeren hier in Gaza nu al van een goed jaar spreken. Het kwam op het nippertje. Tijdens mijn bezoek vertrokken de eerste vrachtwagens de grens over. Op weg naar Europa. Maar nog niet naar Israël of zelfs de bezette Westbank. Tot grote verbazing van Jozef Shad. Waarom? Het is being naar de Europese markt. According to the global cap. En het is tested in Israeli laboratory. Het is approved by Israëli government. Everything we doen is according to the standard. Dus het is ridiculous. En ik kan het niet understand Het is illogisch. En toch blijft investeren in Gaza een hachelijke zaak. Morgen kan alles namelijk weer heel anders zijn. Je Gaza Gaza in general the situation in Gaza is very changeable. So whatever assumption you're putting, whatever planning you're putting, you have to follow up every minute, every hour and to adjust your work according to the changing happening. We scheiden eerste stapjes, maar wel stapjes die alleen onder volledige controle van Israël kunnen worden gezet. Israël, het land dat er geen moment aan denkt ooit die controle uit handen te geven. Als ik 30 jaar later denk, dat een verhaal voor ons De toekomst van Israël. Morgen in het laatste deel van Niemandsland. Zijn Marcel Dekker vanuit het Midden-Oosten. Vragen en opmerkingen zijn intussen welkom op Goedemorgen -Nederland Straks, Reinhard Oerlemans gaat een film maken over Willem Barens. Is eerste toch het humeur van Henk Spaan. Omdat de hoofdcommissaris van politie in Amsterdam geen aanhanger is... van het principe beveel is bevel, is de PVV woedend op hem. Oh jee, nu heb ik mijn eerste WO2-vergelijking van het nieuwe jaar alweer gemaakt. Beveel is beveel, zei de Duitse ondergeschikte stevast... ter verontschuldiging van dierenmishandeling. Ja, ik leg het maar even uit. Ik had me nog zo voorgenomen om geen vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog meer te maken. Zelfs niet als de PVV ter sprake kwam. Bernard Welte heet die hoofdcommissaris van Amsterdam en hij weet wel betere dingen om agenten te laten doen dan er animal cops van te maken. Hij noemt het cavia politie Dion Graus van de PVV in de hoogste boom. Dierenpolitie was zijn idee. Mensen die dieren mishandelen gaan immers ook vrouwen en kinderen slaan. Dion Graus kan het weten. Het gekke is dat zelfs de burgemeester van Venlo... het hart van Geerts Achterland ook tegen dierenpolitie is. Ook hij vindt dat zijn manschappen wel wat beters te doen hebben... dan het terugzetten van een goudvis in zijn kom. Of de hele dag uitkijken dat ze niet op een mier trappen... Of mensen bekeuren die de apen bijvoederen, terwijl er toch een bord hangt waarop staat dat het streng verboden is om de apen bij te voederen. Of ervoor waken dat de hondenkar niet in ere wordt hersteld. Of ijsbrand Chardon erop wijzen dat hij de paarden van zijn vierspan niet mag slaan. Is er eigenlijk één Nederlander die Dion Graus wel serieus neemt? Behalve dan de vrouwen die liever een straatje omgaan... zodra ze hem zien met zijn losse handjes. Hitler hield ook van dieren. Oh jee, nu heb ik alweer mijn tweede vergelijking met de oorlog gemaakt. Het is ook zo moeilijk om het niet te doen als Dion Graus ter sprake komt. Graus? Graus? Oh jee! En dat was nummer drie. Zei Henk Spaan. Morgen de dochtertubeur van Cisca Dresselhuis.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 Des libertés de notre temps et perdons la tête au rythme du cancer Assumons nos folies sans hypocrisie. Vive la vie, vive la vie. On se lit avec des groupes de fêtes d'argent de nuit et ces rencontres de hasard n'ont qu'un cri qui résonne comme un défi. Vive la vie. d'aventure il est vraie beauté bien doté par la nature amis sans hésiter il faut en profiter un regret nous voyons filer nos printemps croquons-les tant qu'il nous reste encore des dents car qui tu sait ce que demain nous est promis et entre. Jouons la sans priori et vive la vie, vive Wie la wie, Charles Asnavoer. Het is zeven minuten voor half elf. De overwintering van Willem Barens met zijn bemanning, weet u toch in het behouden huis op Nova Zembla... behoort natuurlijk tot de beroemdste verhalen uit de Vaatlandse geschiedenis. En dat verhaal gaat binnenkort worden verfilmd... door producent-regisseur Reinoud Oerlemans. Reinoud, goedemorgen. Goedemorgen. Had je al een hele dikke winterjas gekocht? Ja, dat is wel nodig. Als je ziet waar wij allemaal gaan uh, filmen... en op welke locaties we terecht gaan komen, dan uh, dat wordt het zeker heel koud. Ja. Kom je op Nova Zembla zelf terecht? Nee, daar komen wij niet terecht. Dat is ook, naar nou, ik begrepen heb, niet heel makkelijk toegankelijk. Het is een hele lange tijd een, een militair uh, oefengebied ook geweest van de, van de Russen. Maar er zijn uh, prachtig mooie plekken. We zijn net op Spitsbergen geweest. Uh, dat is helemaal ten noorden van het noordelijkste puntje van Noorwegen. Nou, dat ziet er spectaculair uit. En zo zijn er nog wat uh, mooie plaatsen waar we willen gaan filmen. Ja, even voor uh, de mensen die het verhaal niet kennen. Het is bijna ondenkbaar, maar desalniettemin... het schip van uh, Willem Barens raakte vast in het ijs hè, op weg naar uh, de Pool. Ja. Uh, om, een, uh, om een noordelijke route te vinden uh, richting de oost. De huidige um, uh, Rusland bij Nova Zembla, daar bouwde hij toen met zijn bemanning een hut, het behouden huis. En een van de overwinteraars Gerrit de Veer die schreef uh, een boek over hun belevenissen. Daar is dat boek ook het uitgangspunt voor de film? Ja, wat ik echt wil doen, uh, is, is uh, zeker wat de geschiedenis betreft, uh, omdat dat al zo beeldend in die tijd. Uh, je moet je voorstellen, het is eind 16e eeuw. Hè. De, de, de jonge Republiek Holland is eigenlijk ja, is aan het surviven ten opzichte van de Spaanse overheersing. Het is midden in die 80-jarige Oorlog. Ja. Alle zeeën zijn, zijn, zijn beheerst door de Spanjaarden en ook de Portugezen. En we moeten uitbreiden, zou ik maar zeggen. Prins Maurits is aan het vechten. Ja. En die gasten, de, de, de, de, een kleine twintig man, krijgt nog één keer de kans om te kijken of, of ze via het noorden naar, naar Indië kunnen gaan... om, om geld, hè, om die handelsroute open te maken. En dat gaat helemaal mis. En dat is één jonge jongen... zat er aan boord van het schip. Het waren allemaal kerels die uitgezocht waren... Euh, te, omdat ze geen gezin hadden... of geen familie hadden. Zodat als het mis zou gaan... Er... Weinig aan de hand zou zijn, eh, zou ik maar zeggen. Ze gingen echt op een soort Mission Impossible. Er was één hele jonge jongen en die heeft al dat, die verschrikkingen die ze hebben meegemaakt. Het vechten met ijsberen, de immense kou, de heroïek van het terugkomen. Dat heeft hij opgeschreven in een journaal. En toen ze terugkwamen in Amsterdam, helemaal aan het eind van hun Latijn, met, met, met berenvellen op. Eh, ze waren eh, totaal vermagerd en ze kwamen terug in Amsterdam. En dat, dat geschrift is toen gelezen en dat is toen uitgegeven... en meteen al vertaald in een aantal uh, verschillende talen. Ja. En op die manier is het eigenlijk al de wereld rondgegaan. En ik ga echt dat geschrift... Uh, pakken als, als basis van, uh, van de film die we gaan maken. Dus je blijft heel dicht bij uh, de oorspronkelijke waarheid, zal ik maar zeggen. Ja, ja, wat ik wel natuurlijk wil proberen te doen, is om, om de karakters van de kerels die mee waren meer, meer diepgang te geven. Daar ben ik met schrijver Hugo Heijn uh, op dit moment heel erg mee, mee bezig. Dat is ja. natuurlijk heel belangrijk. Ook om, om ook in die tijd proberen te achterhalen. Uh, wat de beweegredenen waren van die kerels die aan boord, uh, aan boord stapten. Ja. Uh, maar het, uh, dat, dat journaal, dat is de basis van, uh, van de ja. film. Het wordt de eerste 3D-film in Nederland. Uh, heb je daar verstand van? <laughs> dat is een uh, goede vraag. Uh, nee, daar heb ik geen verstand van. Ik kan het uh, uh, niet anders zeggen. Het is, <laughs> het is, het, het is een, wat dat betreft doodeng hoor, want het is uh, inderdaad in Nederland nog niet, niet eerder gebeurd. Een Nederlandstalige film uh, zeker niet die op, op, op dit soort locaties uh, gedraaid gaat worden. Aan de andere kant vind ik het prachtig mooi wat je met 3D in de, in de cinema kan doen. Ja. Uh, dat neemt zo'n enorme vlucht. We zijn net in Los Angeles geweest om ja. daar bij de Sony-studio's... ons helemaal onder te dompelen in, uh, in de wereld van 3D en wat er nu mogelijk is. Ja, ja het, is, het is anders denken, maar wel, daarom wel weer een uitdaging. En, en het zou toch prachtig zijn als, als wij de kijker aan de hand meenemen... En, ja, in die 3D-wereld van, van, van, van de heroïek van toen kunnen onderpontelen... en ook van het Amsterdam van toen, hè, 1597, toen ze terugkwamen. Ja, ja ik, vond het, ik vind dat schitterend om dat juist in 3D proberen te pakken. Goed. Nog twee korte vragen tot besluit. Wie krijgen ja. de hoofdrollen? Met andere woorden, wie speelt Willem Barens... en wie speelt Gerrit de Veer? Ja, dat, dat, daar, daar kan ik nog geen antwoord geven, omdat ik het nog niet weet. We zijn er heel druk mee bezig en uh, dat, uh, daar, ja, dat, dat, dat, dat weet ik nog niet. En wanneer ga je draaien? We gaan in, uh, in mei draaien en uh, aan het eind van het jaar... dan krijgen we een hele grote montage en de muziek en, en dat hele proces... wat ook zo leuk is. En dan aan het eind van het jaar, tegen kerst, komt Nova Zembla in de bioscopen. Als volgende project van Reinoud Oerlemans. En deze keer in 3D. Sterkte met de kou. Ja, dank je Sven, dank je. wel, tot ziens. Hai, hai. Het is twee minuten voor half elf. Dames en heren, over een paar minuten begint de persconferentie over de brand in Moerdijk. Daarom sluiten wij nu af. En uh, zometeen neemt het Radio 1-journaal met Marcel Ooster de zender over om een verslag te doen van die persconferentie. Eerst nu de hoofdpunten van het nieuws van bijna half elf. Hier is Jan van der Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. In België gaat koninklijk bemiddelaar van de Lanotte vanmiddag naar Koning Albert. Gisteren hadden de zeven partijen moeten instemmen met het plan dat hij heeft geschreven om de vastgelopen formatie vlot te trekken. Maar de Vlaamse nationalisten en de Christen-Democraten vinden het onvoldoende basis voor overleg. Vorig jaar is meer dan de helft van alle wethouders vertrokken. De meeste stapten op rond de collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat meldt het blad Binnenlands Bestuur. Sinds de colleges zijn gevormd zijn bijna dertig wethouders opgestapt. In december is de inflatie gestegen naar 1,9 procent. Het hoogste niveau in anderhalf jaar. Volgens het CBS werden vooral autobrandstof, kleding en beltarieven duurder. En Oxfam Novib zegt dat er nog steeds weinig terecht komt van de wederopbouw van Haiti. Een jaar na de verwoestende aardbeving is het herstelwerk tot stilstand gekomen, zegt Oxfam Novib. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Langzaam rijden tussen Nieuwegein en Maars over zes kilometer. A28 is richting Amersfoort. Voor Amersfoort 3 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem zit een gat in de weg. Tussen Elst en Gelredoom 3 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten... Goedemorgen. Deze extra uitzending van het Radio 1 Journaal volgen we de persconferentie. Wordt zo dadelijk gegeven naar aanleiding van de brand bij Chemiepak in Moerdijk. Daardoor komt Premtime vanochtend te vervallen. Marno Remmers is bij de persconferentie in Breda, maar Marno nog niet begonnen? Nee, die moet nog beginnen. We wachten op onder andere de burgemeester van Moerdijk. Dat is uh, meneer Denis, uh, burgemeester van de Velden. Hij is... Uh, van plaatsenvangend voorzitter van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Van de Velde is burgemeester van Breda. Er komt ook iemand van de brandweer namens de geneeskundige dienst. En ook meneer Brok, de burgemeester van Dordrecht, daar is het wachten op. Kan vertellen dat er ondertussen natuurlijk nog steeds volop geblust wordt... op Moedijk, het terrein zelf, waar we toen het licht werd... enigszins zicht kregen ook op de sloten naast het bedrijf. En die hebben zo'n beetje alle kleuren van de regenboog. En daar zijn toch ook wel veel zorgen over. Over. en we begrijpen ook van de brandweer, maar we begrijpen ook van bijvoorbeeld de dorpsraad, dat ze zich daar ernstige zorgen over maken. Wat loopt er allemaal de grond in? Een dilemma is het wel voor de brandweer, want aan de andere kant moet dat vuur zo snel mogelijk uit, omdat er rook vanaf het terrein komt, die rook trekt over het bedrijfsterrein heen, daardoor moest vanochtend nog een naastgelegen bedrijf geëvacueerd worden. Nou, dat heeft natuurlijk allemaal economische gevolgen, maar hoe meer bluswater je op dat terrein gooit, hoe meer er ook de grond in kan lopen. Er zijn wel gespecialiseerde bedrijven bezig om dat slootwater, dat bluswater op te vangen. Maar het is natuurlijk een omvangrijk terrein. En we liepen er zo vanochtend langs, samen ook met uh, werknemers van aangrenzende bedrijven. En die kijken dan toch zorgelijk naar wat er daar allemaal in die sloten drijft. Dus daar zullen de vragen hier op die persconferentie zeker over gaan. Naast natuurlijk die vragen over wat heeft er allemaal in de lucht gezeten, in die rookpluim die er sinds gistermiddag op Moerdijk opsteeg. Uh, wij wachten dus even af totdat de burgemeesters hier plaatsnemen. Goed, je meldt ze een zodra ze er, er zijn. In tussentijd even praten met Ben Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft. Meneer Ale, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, brandweer, we spraken ze vanochtend ook eerder... zeiden ja, dat dat was een flinke klus. Wat is uw indruk? Hebben ze die goed uh, afgewikkeld? Lijkt me wel. Ja. Het was gecontroleerd uit laten branden. Hè. Veel meer opties heb je volgens mij niet als brandweer. Bij dit soort bedrijven en de schaal van deze brand ook niet... En het is ook beter ook nog, omdat zolang die pluim opstijgt... de gevaarlijke stoffen in ieder geval niet op de grond komen. Dus, uh, dus als dat kan, is het beter om het te laten uitbranden. Ja. En wat vindt u van de, van de afwikkeling? We hoorden Mino net al over de waterbeheersing. Hè? Daar zijn ze erg druk mee. Bluswater met name opvangen. Zorgen dat dat niet in het systeem komt? Ja, in het rampenplan of het rampenbestrijdingsplan... zal daar wel in voorzien zijn, doordat ik dat plan nog niet gezien heb... Uh, bij zo'n brandweer inzet is het onvermijdelijk dat op een gegeven moment de pluswater in het uh, oppervlaktewater terechtkomt. Dan is het de zaak de uh, sloten af te dammen en dan maar weer uh, terugpompen. Ja. Maar op een gegeven moment houdt dat natuurlijk ook op, omdat je dan weer ergens opslagcapaciteit moet hebben voor dat water. Dus het is even uh, uh, zoeken wat hier steeds slim is en dat moet je naarmate de zaak zich ontwikkelt, toch steeds weer opnieuw evalueren. Ja, we, we, lezen, we hoorden vanochtend dat de, um, de rioolgemalen zijn stopgezegd. Inderdaad, die sloten zijn afgedamd. Is dat, is dat een logische actie? Staat dat ook allemaal in het rampenplan? Dat het goed is wel, en is het in ieder geval logisch. Uh, daar is heel wat over te doen geweest naar een brand bij Vredestein. Toen is uh, een kanaal eigenlijk over een grote lengte... ernstig vervuild geraakt met brustwater, omdat het van de bandenbrand in de kanaal En toen is eigenlijk landelijk nog een keer gekeken wat bij allerlei bedrijven en met name bij dit soort type bedrijven een slimme manier is om de vervuiling van het oppervlakte nog zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Ja, um, dan um, moeten we zeg maar eens even afwachten wat de burgemeesters daarover zeggen. Maar is natuurlijk een beetje de vraag hoe dat zit met verontreiniging van de lucht. We hadden vanochtend in het Radio 1 Journaal verschillende deskundigen... die ook zeiden, ja, daar moeten giftige stoffen in hebben gezeten. Het is allemaal verbrand tenslotte, in rook omgezet. Dan gaat dat de lucht in. Toch zijn alle metingen positief geweest, of negatief, hoe je het maar, maar zegt. Er is niets, niets aangetroffen, althans niet zwaar uh, giftig. Heeft u daar een verklaring voor? Uh, het kan best. Het uh... Die wolk, of de as van die wolk zou je kunnen zeggen... het midden van die wolk hangt op een meter of 500 boven ons hoofd. Dus dat is vijf domtorens. Ja. En uh, uh, waar die pluim dan op een gegeven moment op de grond komt... is die wolk al sterk verdund. Dus het zou best kunnen zijn... dat hoewel er heel veel giftige stoffen in die wolk zitten... de concentratie op de grond van die, uh, van die gevaarlijke stoffen zo klein is... dat wij daar verder geen schade aan, uh, van ondervinden. Dus dat kan? Dat kan heel goed. En uh, het RIVM is uh, aan het meten geslagen. En zolang die blijven roepen dat het in orde is, die zijn buitengewoon bekwaam in het detecteren van allerlei buitengewoon onaangename stoffen. Ja. En die, uh, als die zeggen het is in orde, dan is het wel in orde. Ja. U bent ook directeur geweest hè, van het Centrum voor Externe Veiligheid van de RIVM. Wat, wat doen die mensen nu? En zijn ze daar nog steeds mee bezig? Zijn ze nog aan het meten? Ik vermoed van wel, ik, uh, ik werkte niet meer, dus nee. ik weet niet precies wat ze aan het doen zijn. Maar uh, ge gebruikelijk is dat ze uh, met één of twee meetwagens uh, in de puur het rondrijden, uh, luchtmonsters nemen, die meteen analyseren en dan uh, laten weten wat de uitkomsten zijn. En er is ook een, uh, een strategie natuurlijk. Je, je kunt aan de manier waarop de wolk zich verplaatst ook wel ongeveer uitdenken waar de concentratie het grootste zal zijn. En dat is dan de plek waar je natuurlijk het eerste gaat kijken. Hm. Dat er uh, nergens iets wordt gemeten, is dat een kwestie van geluk hebben? Voor de, voor de omgeving ja. wil je? Ja, ja, dat is een kwestie van geluk. Je kunt, als uh, je pluim in de grond blijft, wordt de concentratie snel hoger. Ja. En uh, als de... Het is een beetje een combinatie van uh, aan de ene kant de hitte van de pluim... en aan de andere kant de winstrijd. En er is... Uh, uh, er zijn genoeg sommigen gemaakt dat er bepaalde combinaties van die de pluim aan de grond drukken. En dan heb je de hoge concentraties aan de grond zitten. En dan praat je dus over veel ernstige gevolgen. Ja. Dan over de brand bij dat bedrijf dus gisteren. Ook de buren werden getroffen. Wetzela, de schroeven, scheepschroevenfabrikant ja. daarnaast, ging uiteindelijk ook in vlammen op. Dat mag niet gebeuren. Ja, dat, dat, dat zou niet moeten. Nee. Maar, uh, Ze stonden moment... dus te dichtbij. Uh, ja, nou ja dat, dat moet je dus uh, constateren. Uh, en dat is altijd ook een lastige afweging. Uh, er worden bij het uh, uh, lokaliseren van die bedrijven... Uh, berekeningen gemaakt over hoe heet het dan wordt en op welke afstand. Mm -hmm. uh, waar je, wat je nog niet weet is waarom het buurbedrijf uh, een vlam heeft Kijk Als die uh, vaten met brandbare spullen gelanceerd worden... of uh, gasflessen, en dan komt er een brandend in dat bedrijf terecht en je bent er daar weer niet snel genoeg bij... dan brandt het alsnog af. Ja. Dus het is ook altijd bij het gebruik van... en het soneren op zo'n industrieterrein... is dat ook altijd een compromis. En in dit geval hebben we geluk gehad dat de woonbebouwing vrij ver weg is. En wat dat betreft is het wel pikant... dat uh, in Brabant onder leiding van provincieambtenaren... juist een actie bezig is om met... Uh, om de normering die voor die afstanden geldt, uh, iets soepeler te hanteren en dus oh. de bouwingen feiten dichterbij te brengen. Als ik u zo hoor, vindt u dat niet verstandig? Dat lijkt mij niet zo'n verstandige actie. En dat weten ze in Brabant ook wel. Waarom doen ze het dan? Ja, omdat uh, bouwgrond heel veel geld oplevert. Ja, dat is duur. Snap ik, uh, chemiepak stond er al heel lang. Dat kan ook een verklaring zijn. Hoe staat het op het ogenblik met de bouwvoorschriften? Moeten dit soort chemische bedrijven, hoogriskante bedrijven, risicovolle bedrijven... Uh, eigenlijk volgens de meest moderne voorschriften vrij geïsoleerd staan? Uh, ja, dus, dus zijn, uh, de, die bedrijven waar het hier om gaat... dat zijn de bedrijven die vallen onder de besluitings- de veiligheid-inrichtingen... Ja. En daar gelden risiconormeringen voor. Nou, daar heb ik het net al over gehad in het kader van Brabant. En die uh, uh, schrijven dan weer voor dat je risicoberekeningen moet doen... en dus de bevolking op een bepaalde afstand moet houden. En ook die uh, bedrijven onderling. Dat heet het zogenaamde domino-effect. Dus dat het ene bedrijf de andere niet in de brand steekt. Hoewel ja. het in dit geval niet helemaal goed is afgelopen. Nee. Is het uh, wel de bedoeling dat uh, op zichzelf een, uh, een brand op een bedrijf geïsoleerd kan worden. Ja. Maar ja, er blijft altijd een, een soort restkans over dat het toch volledig uh, uit de hand loopt. Ja. En, en, je kunt niet altijd alles willen. Nee, uitsluiten kun je natuurlijk uh, niet helemaal. Dan even over het bedrijf zelf. Uh, uh, uh, uh, wat voor voorschriften? Hoe zijn die voorschriften aan uh, waaraan dit soort bedrijven moeten voldoen? Zijn die streng genoeg, vindt u? Ja, die, die, die zijn uh, streng. Uh, het, het is met een bedrijf als uh, uh, zo'n oppakbedrijf altijd lastig om heel precies te zijn in die voorschriften, omdat. De, bij bedrijven als Shell en zo... de voorschriften zijn afgeregeld... op de chemicalen die ze in huis hebben. Mm -hmm. En dit soort bedrijven heeft van alles in huis... omdat ze hun specialiteit is... het ontvangen van de bulkgoederen... en ja. het verpakken van kleine eenheden. Mm -hmm. uh, die, uh, de lijst met chemicaliën... van dit bedrijf kan wel 80 bladzijden lang zijn. Dus... Uh, dus dan, dan is het iets lastiger om precies te zijn. Maar er gelden strenge regels met betrekking tot ompakken... met uh, uh, hygiëne op het bedrijf... met uh, de manier waarop de uh, werknemers met die chemicaliën omgaan. De, wat, wat je wel en wat je niet bij elkaar in dezelfde rekken... of in dezelfde loods mag opslaan. Dus het is ja. een uh, uitgebreide regelgeving. Goed meneer Ale, blijven we meeluisteren. Ze zijn in Breda bijna zover voor die persconferentie. Marno Remmers is daar. Ja, de burgemeesters komen nu de ruimte binnen waar ze die persconferentie houden. Ondertussen het persbericht van de gemeente Breda al in mijn handen gekregen. Het belangrijkste wat daarin staat, ik laat er even snel mijn uh, oog overheen gaan... dat uh, het een enorme impact heeft gehad op een groot deel van Zuidwest-Nederland... gaat de burgemeester dadelijk zeggen. Op verschillende plekken op het terrein van het Chemiepak... zijn er momenteel nog kleine brandjes. De brandweer is volop bezig die te blussen, dat hebben we vanochtend gezien. Een klein deel van het complex staat nog overeind... daarin bevindt zich nog 100 ton aan gevaarlijke stoffen. De brandweer zou... Het gebouw op dit moment veilig stellen komt ook nog steeds rookvrij, worden nog steeds metingen uh, verricht. En de gemeente Breda schrijft hier dat daarin, in die rook, geen concentraties van stoffen uh, zijn aangetroffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dus er zitten wel gevaarlijke stoffen, maar niet in dermate hoge concentraties dat dat direct gevaarlijk is. Inmiddels, zo meldt het persbericht, zijn acht bedrijven in de omgeving van Chemiepak ontruimd op last van de brandweer omdat de rook- en het vervuilde bluswater daar te veel overlast opleveren. Uh, nou, verder staat er nog wat over het, het grensoverstijgende uh, karakter... en dat er 250 brandweerlieden uit de verschillende regio's uh, samenwerken. Uh, de heren zitten uh, op dit moment. Ik neem aan dat we meteen, ik uh, loop even naar binnen, mee kunnen gaan luisteren met wat zij gaan vertellen. Eerst worden even voorgesteld wie hier zit. Onder andere de coördinerend burgemeester als het gaat om... Uh, de brandweer en dat is burgemeester van de Velden van Breda, die hier achter de tafel zit samen met de burgemeester van uh, Dordrecht en um, de burgemeester van Moerdijk. Um... Aan dat we zo mee kunnen gaan luisteren. Nou ja, goed, het belangrijkste hebben we natuurlijk al een beetje hier in dit persbericht. Veel vragen zullen hier ongetwijfeld ook gaan straks over die rookpluim. Over uh, de, omdat we uh, weten uh, dat het gevaarlijke stoffen zijn, hoe dat uh, dan de, zit met die concentraties. Uh, we, uh, we kunnen gaan luisteren naar. De van het uh, regionaal beleid de burgemeester van de Velden. ...en plaats van het voorzitter van de veiligheidsregio. Uh, het is duidelijk dat de brand gisteren bij het bedrijf Chemiepak in Moedijk. ...een enorme impact heeft gehad op een groot deel van Zuidwest-Nederland. Ondanks de enorme vuurzee en de grote rookwolken... ...zijn er gelukkig, en laten we daar blij om zijn, geen slachtoffers gevallen... ...en is de schade voor de gezondheid van de burgers beperkt gebleven. Over de situatie op dit moment kan ik weer het volgende melden. Op verschillende plaatsen op het terrein van Chemiepak zijn er nog kleine brandjes...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 De gevolgen van de brand waren regio-overstijgend. Vandaar dat de hulpverlening en ook de coördinatie daarvan door de gezamenlijke veiligheidsregio's van Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid zijn verricht. Er is gedurende de hele avond en nacht nauw contact geweest tussen de twee veiligheidsregio's. Een constructief contact. Als coördinerend burgemeester van het regionaal beleidsteam kan ik melden dat de inzet van ruim 250 brandweerlieden uit de verschillende regio's en bedrijven. En daarbij horen de regio's Midden- en West-Brabant, Zuid-Holland-Zuid, Rijnmond, vertegenwoordigers van Defensie, de bedrijven Sebik, Shell Moedijk, Shell Pennis en ATM, uitstekend is verlopen. De bestrijding van de brand is snel op gang gekomen. En de assistentie is dus uitermate constructief en collegiaal verlengd. Door defensie, wat ik meldde, door de bedrijven in aanvullende vorm van blusmateriaal. Over de oorzaak van de brand is nu nog niets te zeggen. Onderzoek zal dat zeker moeten uitwijzen. Daarnaast zullen beide regio's uiteraard het gebeuren gaan evalueren en die evaluaties ook nadrukkelijk op elkaar afstemmen. Ook zullen we uiteraard de rampbestrijding en de hulpverlening daarbij ook evalueren zoals we dat altijd doen. Tot zover. Ja, dat was uh, burgemeester Van der Velden. De coördinerende burgemeester die nu nog wat vragen gaat uh, beantwoorden. Belangrijkste informatie in ieder geval is dat uh, de gevaarlijke stoffen die in de rook zitten... de gevaarlijke stoffen die dus in, uh, in de... Rook zitten niet in dermate concentraties hebben dat dat gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Dat er acht bedrijven nog steeds in de omgeving van de Chemiepak ontruimd zijn omdat er te veel overlast is van bluswater en rook. Dat over de oorzaak van de brand nog niks bekend is en dat een deel van het bedrijfcomplex nog overeind staat. Daar zit nog 100 ton aan gevaarlijke stof in. We kunnen nog even meeluisteren met de burgemeester van Moerdijk, de gemeente waar deze ramp zich heeft voltrokken. Geweldige van de hulpdiensten. ...geen persoonlijke slachtoffers gevallen. Ik dank allen die hebben bijgedragen aan de bestrijding van dit incident... ...via deze weg daarvoor van harte. Deze ramp heeft betekenis voor de bevolking van Moerdijk en van de omgeving. Ik kan me heel goed voorstellen dat inwoners van Moerdijk zich zorgen maken... ...hoewel zijn en waren de signalen gerustgevend. Ik wil daar aandacht aan besteden en ga daarover binnenkort met ze in gesprek... En vandaag wordt nog in het Dorfmoerdijk, in de Kermmoerdijk, een brief bezorgd met nadere informatie over de brand en met adviezen met, bij vragen of klachten. Ik ben, nadat het zijn brandmeester is gegeven, nog midden in de nacht ter plekke gaan kijken. En ik ben getroffen door de tobeloze inzet van ieder om tot diep in de nacht deze ramp onder controle te brengen. Niet alleen ter plaatse, maar overal. Er heeft zich gisteren door de weersomstandigheden... Geen gevaarssituatie voorgedaan voor de gezondheid in Moedijk. Wel hebben wij geadviseerd om uit voorzorg binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. Dit hebben we in de vroege avond gecommuniceerd, ook via de websites moedijk.nl en latercrisis.nl. En tevens was een informatielijn geopend, 0800-1351. Inmiddels kunnen de ramen en deuren overigens weer open. Het bedrijf Chemiepark bezit een vergunning die nog in oktober 2010 is gereviseerd. Tot slotte wil ik nog kwijt dat de gemeente eigenlijk ook een welvarende gemeente is... door de aanwezigheid van aan de industrieterreinen. En daar plukt iedereen wel dagelijks de vruchten van. Maar anderzijds betekent dat ook dat er risico's bestaan. Als overheid werken wij aan om deze risico's minimaal te laten zijn voor de bevolking. En zoals u weet is veiligheid een nadrukkelijk speerpunt in deze collegeperiode... De komende periode, de komende dagen richten wij ons op de nazorg voor de burgers, bedrijven en de werknemers van die bedrijven. Onze eerste prioriteit ligt naast de volksgezondheid bij het bereikbaar maken van de bedrijven. En onze actiecentra zijn al aan het werk om dat te realiseren. Op basis van de te de evaluatie... De gemeente Moedijk, uh, belangrijke informatie die hij dus net nog gaf, ging over de vergunning van chemiepak. Zou zijn verlengd nog in oktober van 2010, dat is eigenlijk onlangs kort geleden. Vragen die er nog zijn is natuurlijk, en ik hoop dat we daar nog de kans toe krijgen, wat te doen met het bluswater. Vele honderden duizenden liters die daar uh, in de sloten liggen. De rook, hoe zit het precies met de giftige stoffen, maar ook met het bedrijfsterrein zelf. Hoe slim is het gezien het, uh, gezien het domino effect wat uh, kan, uh, kan optreden. Ja, het is een ramp die grensoverstijgend is. Dat wil zeggen niet alleen Midden- en West-Brabant... maar ook Zuid-Holland-Zuid heeft er mee te maken gehad. Vandaar dat hier ook de burgemeester van Dordrecht zit. En die gaat nu het woord nemen. Vanuit de regio Zuid-Holland-Zuid... wil ik oprechte complimenten geven aan iedereen... die vanuit welke rol dan ook... bij de uiterst effectieve brandbestrijding betrokken is geweest. Dank ook namens ons allen... Richting het departement van Veiligheid en Justitie voor de contacten zoals die er gisteren en vannacht zijn geweest. We zien vanuit onze regio was deze brand een uitzonderlijk incident. Aan onze kant van het Hollands diep hadden wij immers niet te maken met de vlammen, maar des te meer met de grote hoeveelheid rook die vele uren lang op ons afkwam. Onze prioriteit heeft daarom vanaf het eerste moment gelegen bij de veiligheid en bescherming, in het bijzonder in het zuidoostelijk deel van de Hoekse Waard en het zuidwestelijk puntje van het eiland van Dordrecht, waar de rook naartoe en overheen waaide. Dankzij... De snelle en alerte alarmering door de collega's in Midden- en West-Brabant hebben wij tijdig een aantal sirenes kunnen activeren. Zeer snel de calamiteitenzender RTV Rijnmond kunnen inschakelen en andere communicatiemiddelen, waaronder sms-alert, kunnen inzetten. Ons dringende advies. Aan de bevolking is bijna 12 uur lang geweest. Blijf binnen. Houd ramen en deuren gesloten. En let op de berichtgeving op RTV Rijnmond en deze berichtgeving. De burgemeester is Brok van Dordrecht, die het natuurlijk ook heeft gehad over ja, de overstijgende uh, gevolgen. Met name ook voor het scheepvaartverkeer. Het treinverkeer is natuurlijk gisteren ook uh, gestremd geweest. Het gaat ook voor het verkeer op de A16, wat Hinder heeft ondervonden van de rookpluim die daar uh, afkwam van dat bedrijventerrein Moerdijk, wat niet ver van die A16 vandaan ligt. Al met al de informatie die we nu hebben, is dat er nog 100 ton gevaarlijke stoffen liggen op het terrein. Dat de brandweer dat probeert veilig te stellen. Dat er nog steeds wel geblust moet worden dat het ook nog steeds brandt, dat er acht bedrijven uh, zijn ontruimd... omdat mensen die daar aan het werk zijn toch last krijgen van uh, het, de rook- en het bluswater... Um, dat is eigenlijk even het belangrijkste, de informatie die we hier hebben gekregen. En uiteraard, we weten ook nog niet waardoor die brand is ontstaan. Dat moet allemaal nog worden uitgezocht tot zover hier even vanuit Breda. Maar nou, remmers komen straks nog even bij je terug als je nog een vraag hebt kunnen stellen. Of die van anderen even kunt recapituleren. Praat ik nog even door met Ben Ale, hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding aan de TU Delft. Meneer Alen, u heeft meegeluisterd. De burgemeesters zijn redelijk tevreden. Is dat terecht? Ja. Lijkt me wel. Ze hebben het dat goed is, gedaan. Is, het, is, het is goed uh, geregeld geraakt, de gegeven de omstandigheden. Er zijn uh, niet vreselijke storingen geweest in de communicatie. De, de hulpdiensten zijn uh, snel efficiënt uh, aan het optreden geslagen. Ja. Dus uh, de bevolking is ook goed gewaarschuwd geraakt. Ja, wel een beetje later. Vanochtend in de uitzending hadden we wel wat omwonenden die daarover klaagden. Dus er hoorde maar niks. Ja, dat. dat, dat is wel een zorgenpuntje nog steeds dat de uh, capaciteit van die uh, uh, waarschuwingssystemen toch voortdurend uh, uh, klein blijkt te zijn ten opzichte van de omvang van het uh, incident. En het ligt met name aan de communicatie tussen die verschillende afzonderlijke uh, stations die ja. ieder op zich die uh, dingen moeten laten afgaan. En daar hebben wij uh, bij uh, het TU Delft ook nog wel onderzoek aan gedaan, ook in in het kader van die sms-alerts... dat het van het grootste belang is dat uh, er goede afspraken zijn... met die uh, providers van de telefoon en de luiden die, die sirene laten afgaan. Ja. Dat als er op de knop gedrukt wordt, die sirene ook inderdaad afgaat. Ja, en sms-alerts dus uh, worden verspreid. Dat, dat is nog niet overal goed geregeld? Nee, dat, dat, dat is pas in de gedeelte van het land uh, uitgerold. En bovendien is het uh, in de praktijk toch lastig... om uh, zeker te stellen dat als... Uh, een uh, coördinerende burgemeester het uh, alarm wil laten afgaan... dat die boodschap ook op tijd wordt verstuurd. En daar zijn wij nu nog steeds mee bezig... om ervoor te zorgen dat er een goed uh, kader komt waarin uh, als een burgemeester een boodschap wil versturen... die boodschap dan ook onmiddellijk en in ja. het hele gebied... waar die nodig is, wordt verstuurd. Ja. En hoe staat het met de rampenplannen? Ik kan me voorstellen dat zo'n gemeente... waar dit soort bedrijven gehuisvest zijn... Het, het extra goed voor elkaar heeft. Maar nog niet zo heel lang geleden... deugden er van de rampenplannen in Nederland niet zo heel veel. Waren ze bepaald niet actueel. Weet u hoe dat nu is? Maar het hangt een beetje vanaf waar, welke rampenplannen je het over hebt. Dus of je het over hebt over de, over de wat generiekere rampenplannen die elke veiligheidsregio moet hebben, ja. of dus speciaal op dit soort bedrijven... Uh, toegesneden rampenbestrijdingsplannen. Ja. Deze bedrijven vallen onder dat BV En onder die regelgeving is het voor die bedrijven verplicht... om samen met de regio en de gemeente waar ze in zitten... een op dat bedrijf toegesneden rampenbestrijdingsplan te hebben... En die bedrijven hebben dat ook allemaal. Ja. Dat is ook onder toezicht van de uh, uh, EU. Dus daar, uh, daar valt ook verder niet echt aan iets mee te sjoebelen. Nee, anders wordt je vergunning ook niet verlengd, neem ik aan. Nee. nee. nee. En, en wat is uw algemene indruk van de rampenplannen in Nederland? Nou, voor die BV-dingen is het uh, goed geregeld. En voor de rest is, uh, is het wisselend. En Het wordt langzaam beter, maar er zijn toch nog wel grote verschillen tussen de regio's. Ja. Zeg, de burgemeester van Dordrecht, uh, meneer Brok, die zei al van het is ook allemaal uh, goed gegaan. En we, Hij benadrukte ook, en u zei dat net ook al, we hebben wel geluk gehad... want die wolk was niet zo giftig, of bleef in ieder geval ver weg. Wat kun je nog doen als, als burgemeester, als gemeente... als zo'n wolk wel laag aankomt en zwaar giftig is? Dat hangt een beetje vanaf uh, hoeveel tijd je nog hebt. Ja, nou meestal uh, niet zo veel. <laughs> Nee, nou ja, als, je dus, als, als de wolk er is, dan is, blijft het zo dat uh, binnen blijven, ramen, deuren dicht, uh, natte de doeken op de kieren en de ventilatie afzetten. Ja, veel meer kun je niet doen. Hè. Veel, ja, want als je gaat evacueren, wat wel geroepen wordt, dan is het eerste wat je doet is de mensen buiten brengen en die er ook zitten. Dus dat is meestal uh, erger dan, uh, dan binnen blijven. En verder is het, is het dan maar hopen dat de brandweer aan de andere kant, waar de bron zit, die uh, bron uitkrijgt. Ja. Kijk, en als de pluim toch aan de grond zit, dan kun je wel weer blussen. Want dan heeft uh, het geen voordeel om het uh, te laten uitbranden. Het laten uitbranden heeft voordat als de pluim opstijgt. Maar als die pluim door, welke, door de weersomstandigen al aan de grond zit... dan kun je net zo goed een poging doen om, om, die, brand, om die brand uit te maken. Maar je ziet het effect nu al, wat de buurbedrijven die nu last hebben van die rook... Dat is gedeeltelijk het gevolg van het feit dat de brandweer nu bezig is die uh, brand af te koelen. Waardoor de rook meer aan de grond blijft. Ja, dan krijg je dus weer rookontwikkeling. En in die rook, het is al vaker gezegd, zitten natuurlijk toch schadelijke stoffen. Nog niet in hoeveelheden dat ze ook gevaar vormen. Maar het zit er dus wel in. Ja, en, en, en rook is sowieso altijd afhankelijk van of je daar gevoelig bent voor, voor bent of niet. Er is altijd een percentage mensen dat uh, een gevoeliger is dan anderen. En die krijgen dus last van uh, gewoon van rook. En dat hoeft niet eens meer te zijn dan uh, uh, erger te zijn dan de rook van een houtvuur. Ja. Want daar zit ook van alles en nog wat dan aan. Dan prikken je, je nou, ogen ook al. Ja, precies. Dus ja. het is... Dus, dus de rook op zichzelf is hinderlijk als die pluim aan de grond blijft. Ja, en verder is het inderdaad een kwestie van geluk. Want als er zo'n wolk met chloor aankomt... dan helpen de deuren en ramen sluiten ook niet zoveel meer. Hè? Uh, klopt, maar bij uh, chloor... Dat, uh, op de eerste plaats die wolk blijft zeker aan de grond. Ja. Dus daar hoeven we verder geen uh, we illusies niet te speculeren, nee. Aan de andere kant is het dan weer zo dat het scenario betrekkelijk kort duurt. Ja. Dus dan is uh, uh, ramen en deuren dicht. En uh, een hoop uh, op wind. Ja, precies. Goed, meneer Allen. Ja, nou, uh, dan komt het misschien zo nog aan de orde... maar misschien met u alvast even vooruitlopen. Dat bluswater, kunt u daar nog aangeven? Wat ze daar nou mee moeten? Ja, nou, het zal wel ongeveer hetzelfde aflopen als uh, in de tijd bij Vredestein. Uh, uh, er komt een installatie ergens in het gebied te staan... die het water oppompt, filtreert... en het schouderwater weer terugvoert in de sloten. Ja. Totdat die, uh, dat water schoon is. En dan kunnen de barrières die ze nu hebben gemaakt... tussen het oppervlaktewater wat vervuild is en het buitenwater weer worden opgegeven. Goed. Meneer Ale, hartelijk dank. Niks te danken. Voor uw commentaar dat u mee wilde luisteren naar deze persconferentie... van de drie betrokken burgemeesters, die overigens nog doorgaat. Marno Remmers, hebben ze nog iets gezegd de afgelopen minuten wat interessant is? Uh, nou, belangrijk is eigenlijk nog gezegd door burgemeester Brok van Dordrecht... dat er een bewonersbrief is samengesteld die gaat rond. Vooral het gebied Zuid-Holland-Zuid heeft last gehad van die rookpluim... die zo is weggetrokken vanuit Brabant naar Zuid-Holland. En in die bewonersbrief zou dan onder andere staan dat mensen op moeten passen... met roetdeeltjes die mogelijk neergedaald zijn of nog neerdalen. Want dat kan een hele tijd duren voordat dat langzaam uit de atmosfeer... weer terechtkomt uh, op de grond. Om daar dus mee uit te kijken. Je moet dan bijvoorbeeld ook denken aan... Uh, voor zover in, in dit tijdstip van het jaargetij uh, groente uit eigen tuin bijvoorbeeld. Uh, daar is nog het een en ander over gezet. Er werd net nog iets gevraagd aan de burgemeester van Moerdijk. Van hoe zit het nou eigenlijk met de milieuschade? En wat me wel duidelijk wordt is dat ze daar eigenlijk nog helemaal geen idee van hebben. Er is heel veel bluswater van dat bedrijfsterrein afgekomen. Het ligt in de sloot. Als je ernaar staat te kijken, het ziet gewoon paars, bruin, uh, een witte laag erop. Daar zijn wel bedrijven mee bezig. Maar ze zeggen hier nu ook op die persconferentie dat ze werken nog geen idee hebben. Dat moet allemaal nog onderzocht worden door uh, milieubedrijven. Uh, Wat er nou precies eigenlijk allemaal de grond in is gelopen. Hoe groot dat terrein is, waar dat allemaal is terechtgekomen. Ja, daar, daar valt nog met geen zinnig woord iets over te zeggen. Nou, tot zover eigenlijk de belangrijkste informatie... hier uit Breda van de persconferentie. Terwijl in Moerdijk nog steeds hard geblust wordt... om 100 ton gevaarlijke stoffen die daar nog zitten opgeslagen... bij dat bedrijf, om die veilig te stellen. Ja, en daar gaan ze wel vanuit dat ze dat ook veilig kunnen stellen. Dat staat nog in een loods, de enige loods van dat bedrijf... die nog overeind staat. Maar Remmers was in Breda voor de persconferentie. Hij blijft daar ook nog even en vat nog samen wat er nog meer... Wordt gezegd, dat hoort u dan weer in onze nieuwsbulletins. In ieder geval het uitgebreide bulletin van 12 uur. Na 11 uur gaat de Vara verder op Radio 1 met de gids en Felix Murders. Ik wens u een prettige dag verder. Dit is Radio 1.